7 Jelle Visser met het NOS-journaal. In Caracas, de hoofdstad van Venezuela, is het bij een militaire basis... tot een confrontatie gekomen tussen demonstranten en de Nationale Garde. Oppositieleider Guaido probeert president Maduro te verdrijven... die wordt gesteund door de Nationale Garde. Een militair voertuig reed op demonstranten in, ook zijn traangas en een waterkanon ingezet. De situatie is onduidelijk, de overheid probeert sociale media te blokkeren... waardoor het lastig is informatie te verzamelen. Duizenden kippen zijn vanmiddag omgekomen bij een grote uitslaande brand in Renswoude. In de schuur werden zo'n 16.000 kippen gehouden. Het vuur is inmiddels onder controle, de rookwolken waren te zien op nabijgelegen snelwegen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakten geen mensen gewond. In Apeldoorn is de aanslag herdacht van Koninginnedag tien jaar geleden. Karstee reed toen met zijn auto in op het publiek. Zeven mensen kwamen erbij om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. Nabestaanden van de slachtoffers en andere betrokkenen... kwamen eerder vandaag bij elkaar in een besloten bijeenkomst. Apeldoorn wilde eerst geen openbare bijeenkomst organiseren, maar na vragen uit het publiek is de grote kerk opengesteld. Daar kon een kaarsje worden aangestoken. Het bevrijdingsconcert, de zondag in Winterswijk, wordt toch geopend met het Wilhelmus. Het concert begint wanneer lopers het bevrijdingsvuur binnendragen. In het verleden werd dan altijd het Wilhelmus gespeeld, maar de organisatie liet weten gisteren dat ze dat niet gepast vond bij een internationale viering. Bij het concert zijn ook gasten uit buurgemeenten in Duitsland uitgenodigd. Na boze reacties, onder andere van kamerleden en buurtbewoners, is besloten het volkslied alsnog te gaan spelen. En dan het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Vooral in het zuiden kunnen mistbanken ontstaan. Morgen start opnieuw grijs, later breekt overal de zon door. Het blijft droog en het wordt 13 tot 18 graden. Donderdag wisselen zon, stapelwolken en enkele bij elkaar af. Dan wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Rivierenbuurt... nog drie kilometer, maar de vertraging is daar maar vijf minuten...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 In my life being a color. Did you agree with me? When I saw you dirt in my, yeah, yeah. If you're my baby, don't don't matter if you're black or white. 6.9. Dit is ZFM. Si de niet lo que se pone bonito se le ve empezamos a pie y ahora andamos el che vamos a calentar baby tú vas a subir y a bajar no se quiere olvidar lo quiere recordar baby de entrar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 them now. Het heeft het. En jij... just given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 Time to be